Niet verderop staat ook een waterkanon klaar. De actievoerders die willen dat er een einde komt aan overheidssteun voor de fossiele industrie. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wordt één van de aanvoerders van de Europese Groenen bij de komende Europese verkiezingen. Eickhout is op het congres van de Groenen in Frankrijk gekozen als zogeheten Spitzenkandidaat samen met de Duitse Terry Reinke. De kandidaten zijn een soort lijsttrekkers en Eickhout werd afgelopen week ook al door de Nederlandse groenlinks van aangekozen als Europese lijsttrekker. In Schijndel in Brabant is vanochtend een pol opgepakt die is veroordeeld voor een dubbele moord in 2005. De man van 43 was sinds die tijd op de vlucht voor de politie en kreeg in Polen een levenslange celstraf opgelegd voor die dubbele moord. De sloeg een man en vrouw dood en stak twee dagen later een huis in brand. Het motief voor de dubbele moord is nog altijd onbekend. De rechtbank in Amsterdam neemt binnenkort een besluit over de overlevering van de man aan Polen. En in de VS heeft de politie een raket gevonden waarmee een kernkop kan worden afgeschoten. Die was aangeboden bij een museum in de staat Washington. Het bleek te gaan om een Douglas Genie raket... die bedoeld was om een kernkop van anderhalve kiloton te vervoeren. De modelraket werd van de jaren 50 tot eind jaren 60 gebouwd. Er was geen kernkop aanwezig en ook geen brandstof. Dus de raket kan in de VS veilig worden gerestaureerd en tentoongesteld. Het nog veel bewolking, soms wat lichte regen bij 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe regen.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 Beer. And you may find yourself in a beautiful house with a. Volgens mij kan je een uur wel uh, mooi openen he, met deze single. Jorden, The Talking Heads, bekend van de Slippery People. En dit was een andere grote hit van ze, uh, je Once in a Lifetime. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Uh, hier schijnt de zon. Ik heb uh, de lamellen dicht moeten doen uh, in de studio. Anders uh, kon ik helemaal niks meer zien op de beeldschermen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nou, omdat de zon schijnt en omdat we er zin in hebben, gaan we naar het strand... Want per 1 februari mag weer gebouwd worden op het strand. En Jaap Koper was daar donderdag bij, bij het begin bij Dave Paardenkoper. En uh, ja, ja, Jaap die sprak met uh, Dave uh, over uh, de bouw van het uh, komende strandpaviljoen uh, Buddha Beach. Daar hebben we het dan over. Verder Carina Veren, zij was vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. En ze was op bezoek bij de gebroeders uh, Papen. Uh, die zorgen dat, uh, dat het allemaal weer een mooi vlak wordt... Uh, ...op het uh, strand om te kunnen bouwen voor de paviljoens. En uh, ja, zij was bij Leendert Pape uh, wassen aanwezig. En uh, Leendert vertelt even van uh, hoe de werkzaamheden allemaal plaatsvinden... ...voor het uh, komende strandseizoen. En hoe dat uh, inderdaad in zijn werk gaat. Dat hoor je allemaal in uh, dit uur. Verder het voetbal uiteraard. Volgens mij staat het nog steeds 0-0. En bij de SV Zandvoort. En, uh, onze verslaggever Piet Pijper is bij de wedstrijd aanwezig. Dus uh, mocht daar verandering in komen, dan hoor je dat hier op de radio. Blijf lekker luisteren. We hebben ook zonnige muziek. Hè? Dat had ik beloofd dagje van uh, The Summer of 69. En bij de zomer van Brian Adams en de Summer of 69... was ik nog een heel klein, heel, heel klein uh, robje. Dus uh, daar heb ik verder uh, niks uh, van uh, meegekregen. Maar uh, ja, dat was zo'n hele speciale zomer natuurlijk. Hè. Daar kunnen we nog wel uh, een radioprogramma mee uh, gaan vullen. Nou, straks gaan we weer naar uh, IJmuiden toe, naar Velsen-Zuid om precies te zijn. De wedstrijd IJmuiden-SV Zandvoort, maar eerst deze...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 De grote hit uit de jaren 80 van uh, Laura Brennanken hoor je. Oh, oh. Dat was de Self-Control. We gaan weer uh, naar Velsen Zuid toe, naar Piet Piper, die is uh, bij de wedstrijd uh, voor ons. En bij de SC Salvo voortaan aan het begin, 0-0. Uh, en uh, hoe is het uh, nu op dit moment, uh, Piet? Wie is de sterkste? Nou, de sterkste is wat anders dan degene die voor staat. Ik vind wel dat Zandvoort sterker is, maar ja, ik ben van Zandvoort. Maar, maar Mij staat 1-0 voor. In de 35e minuut uh, was er een, een strafschop. Voor mij een onbekende reden, maar er vielen wel wat mensen over elkaar heen. En de scheidsrechter die, uh, legde hem op de stip. En, uh, nou, ze dus scoorden de strafschop goed in. Tussen de, de, de 20 en de 30 minuten gebeurde er heel veel in het veld. En vooral uh, zeg maar aanvallend van S.V. Zandvoort. En uh, ja, we hebben toch mindere kansen gehad. En uh, de keeper redde steeds. En dat niet goed gericht en geschoten. Maar uh, ja, toen onverwacht komt, toch de, de, de, de golden aan de andere kant door die strafschop. Inmiddels uh, de irritaties in het veld nemen wat toe. Er zijn wat gele kaarten gevallen. Inmiddels uh, zitten we zo'n vlak voor rust, denk ik, en we hebben een vrije trap voor SV Zandt. Ik heb jullie mee in het spel, ongeveer 20 meter van de goal. Ik zie uh, daar staan onze, sta onze specialisten Jeffrey Samshimmer maar ook Fernando Lewis. Alle twee staan ze achter de bal en dat, uh, dat schot gaat nu komen. En ik hou er even bij, ik, het wordt. Fernando neemt hem uh, niet in de muur, jammer. En nu weer een voor nog een bal, boem, oh, oh, oh nee, nee, nee, buitenspel. Het blijft uh, nog even 1-0 vlak voor rust. Ja, een onterechte strafschop uh, eigenlijk, hè, als ik jou een ja, beetje zou horen. Ja, voor, voor mij onduidelijk, het is zo dat er, er staat wel een straffe wind over het veld heen. Die we dan straks in die tweede helft wel in de rug meekrijgen. Maar op dit moment hebben we hem iets tegen. maar Het veldspel, ik vind ons beter, maar ja. iets wat... Uh, Zoals altijd wel in en muiden. Wat, wat, wat feller en wat fanatieker en uh, ja, altijd heel veel strijd, gooien ze gooi in de strijd, heel veel strijd, heel veel emotie. En uh, dus dat, het is ook rechts irritatie. Dus als je er eenmaal achter staat, ja, dan krijg je dat. Ja, hebben ze, daar, uh, hebben ze daar in Vels ook uh, heel veel uh, publiek wat ze aanmoedigt, of valt dat uh, mee? Nou, volgens mij, ik zie in ieder geval een mannetje van twintig uit Zandvoort en ik zie er van, van, van, van een Vels van Uimuiden uh, ook een mannetje van 50. dus ik denk dat er 150 man langs bij Oh ja, nou ja, dat is best aardig. Ja, nee, het is inderdaad wel een leuk wedstrijdje, dus het is, uh, ja, en, en, en het is spannend, dus uh, we gaan het meemaken en dan, Zeker. dat we, uh, gaat nu nog een vrije trap nemen, vlak voor rust. En dan uh, hoop ik dat we na de rusten... Uh, Inmiddels hebben we wel een wissel gehad. Onze vriend Dylan Kreuger is geblesseerd, uitgevallen en verval, vervangen door Koen Michielsen. Dus dat is al één wissel. een heb nog een nog een, nog een actie nee, over de goal van SV Zandvoort. Die rust is echt om te grijpen nu. Dus ik stel voor dat we uh, gaan rusten en dat ik na de rust terugkom. En ik hoop met een betere berichten dan tot nu toe. Dankjewel Piet, momentel 1, 1 0 daar in Emmuiden. Is Try to forget what I said, what I did When I wake up. Een nieuwe single Lucas en Steve. Hij is uh, net uit en hij heet uh, When I Wake Up. Uiteraard uh, ja ook bekend van uh, ja, Belle Ciao natuurlijk van uh, La Casa de Papel. Voor iedereen die een Netflix abonnement heeft, die heeft genoten van die serie. Tears from your little sister.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 The closer the knit, the tighter the fit, knit. and the chills stay uh, away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride, the family pride. You know that faith is your foundation. A With a whole that lot that. of love and a warm conversation, but don't, don't forget to pray. Making you strong where you belong. And we're living in the love of a common people. It's really hard. De, de single van Paul Young en The Love of the Common People. Het tweede uur van St. op zaterdag in het teken van het strand. Ja, afgelopen donderdag 1 februari er zijn uh, de niet vaste straampavillons uh, weer begonnen met het bouwen van het uh, nieuwe paviljoen voor het uh, nieuwe seizoen. En een van die straampavillons. Dat is uh, de Buddha Beach Club van uh, Dave Paardenkoper. Jaap Koper, onze uh, verslaggever, was uh, afgelopen donderdag uh, even bij Dave op bezoek en sprak hem. Bij me zit Dave Paardenkoper van uh, de Buddha Beach, want het is 1 februari en op 1 februari, ja, dan is het uh, met rood omcirkeld. Mogen de strandpaviljoenhouders die niet een permanente plek hebben bouwen. Uh, hoe kijk je uit naar zo'n dag als uh, vandaag? Nou, altijd wel weer leuk om te bouwen. Ja. Ik bedoel, uh, Vandaag sowieso, het zonnetje schijnt en het is heerlijk weer, dus we gaan er lekker tegenaan. Ja. Uh, waar uh, hou jij rekening mee als je begint met bouwen? Nou, vooral de wind. Ja. Dat is het allerbelangrijkste, want als het hard waait, kunnen we niet bouwen. Ja. Uh, en hoe ziet dat er uh, de komende dagen uit? Uh, aankomend weekend zaterdag goed, en dan gaan we een tentje bouwen. Ja. En ja, daarna gaat het wel weer wat waaien Voorspellen ze nu, dus ja, dus even afwachten. Maar als het tentje staat, kunnen we in ieder geval binnen aan de gang. Ja. Dan kunnen we alvast de boel klaarmaken aan de binnenkant. Ja. Uh, want uh, waarom uh, willen jullie zo snel beginnen met opbouw? Het ja, heeft uh, nog wel wat voet in de aarde. best wel wat werk om het allemaal neer te zetten. Dus ja, als je dat helemaal klaar wil hebben, dan ben je toch wel uh, drie weken verder minimaal. En ja, als het dan uh, eind februari, begin maart mooi weer wordt, dan kunnen we hopen. Ja. En dus de regering is uh, vooruitzien voor een restaurant Dat denk ik wel, ja. Het is wel belangrijk om vooruit te kijken, inderdaad. Ja. Uh, hoe is het uh, met uh, de personeelbezettingen uh, uh, gesteld als, het, uh, als je begint met bouwen? Nou ja, goed, we hebben veel vrienden die ook altijd helpen met bouwen. Dus met bouwen lukt het altijd wel. Maar gewoon nog echt bedienend personeel, barpersoneel bar en keukenpersoneel is nog wel een probleem. Dus horeca-personeel, dat is nog steeds uh, schaars. En uh, ja, goed, uh, als je luistert en je wil op strand werken, kom vooral langs bij Boeddha Beach. Goed, dankjewel. Dankjewel, Jaap. Ja, dat was uh, Dave uh, Paardenkoper van uh, Boeddha Beach. Druk aan het bouwen dus. En uh, vandaag uh, bezig uh, met de tent zoals hij uh, afgelopen donderdag dan... Uh, vertelde aan collega Jaap Koper. Dank Jaap voor het uh, leuke interview... en het gesprek wat jij had uh, met uh, Dave. En uh, straks gaan we verder met het strand. Want Carina Veren... zij was uh, vanmorgen op uh, bezoek... bij een van de gebroeders paap, Ja, dan hebben we het over paap. Zij was uh, bij hem uh, aanwezig... en sprak uh, met hem over het, uh, de hulp... die de gebroeders papen uh, aan de strandpavioens uh, bieden... bij het uh, opbouwen van uh, de pavioens... Straks ook weer van de strandhuisjes hier in Zandvoort. Dat is verderop in dit uur van Zandvoort op zaterdag. En we houden het voetbal in de gaten. Nou ja, we zijn er rustig gegaan met een 1-0 achterstand. En laten we hopen dat, er, dat dat goed gaat komen. We horen het allemaal van Piet Spijper. Die is daarbij aanwezig. Momenteel 1-0 daar in velsen Zuid. En hier zijn de rollende stenen. Oftewel de Rolling Stones. Paint it black. to come back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 Het was toch wel weer een hele grote verrassing. Dat deze oude bonken gewoon weer terugkwamen. Met een nieuw album dit jaar. En een hele mooie muziek ook daarop. Nou, dit was een gouden oude passen. Hoor je ook wel een beetje aan de kwaliteit, hè? Dat was Painted Black. Straks meer over het strand. En nog veel en veel meer andere onderwerpen. Blijf luisteren. Zandvoort op zaterdag.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 Ik ben baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit, like skiller baby. And the thing about your boy is. no down. But you your lovin on me. That's right, that's right. Rip your lovin on me. En ook de nieuwe hits hoor je zeker bij je eigen lokale radio ZFM. Dit was Jack Harlow en uh, Loving On Me, de plaat die je in diverse hitlijsten weer tegen gaat komen. We hoorden het net al, he? uh, Dave Paardenkoper hard uh, bezig uh, op het strand met het uh, bouwen van zijn uh, Buddha Beach Club. En uh, ja, de mensen op het uh, strand hebben uiteraard ook uh, hulp nodig, niet alleen van het uh, personeel wat ze zoeken. Dus wil je een baantje hebben bij de Buddha Beach... Meld je dan aan bij Dave Paardenkoper, maar ook de grond moet vlak zijn. En hier in Zandvoort en de regio hebben we daar de gebroeders paap voor. Zij helpen elk jaar met het gladstrijken van het strand en het weghalen van de bergen zand. Die daar allemaal opgestapeld liggen om zo weer een mooi paviljoen voor het nieuwe seizoen neer te kunnen zetten. En een van die gebroeders paap, dat is niet zomaar een gebroeder paap, dat is Leendert paap. En vanmorgen was uh, mijn collega Karine Vere aanwezig op het strand. En zij had de grote eer om met Leendert te praten. Ik, ik zit er in de show Terwijl oh. Leendert, paap van de gebroederspaap, uh, gewoon doorgaat met het wegschuiven van het zand. Want hij heeft het echt razend druk. Uh, we hebben net Jasper van tent 6 al even gezien. Die is super blij, want die kan gaan beginnen met uh, het uitpakken van de containers. Dat heeft Leendert al helemaal met zijn team uh, in orde gemaakt. Maar nu is hij bij de buren bezig en ik zit hier al denk ik zo'n uh, 20 minuten in de shovel en we gaan de hele tijd heen en weer uh, om de bergen Kubzand weg te schuiven met het prachtigste uitzicht op, het, op de zee natuurlijk. Maar Leendert houdt gewoon vol. He, Leendert, je hebt een doel vandaag. Ja. Wat is het doel? Het doel is om vandaag helemaal klaar te krijgen dat ze volgende week ook kunnen bouwen. Ja, en dan is dat alleen maar dit stukje. Ja, dan want welke strandtent komt hier ook alweer? Hier komt de pavioen uh, Ohana. Oh ja, Ohana. En uh, dan ontmoet ik tot vanavond door. Dit komt helemaal af vandaag. En ik uh, zie eigenlijk de zee al bijna niet meer. Want het zijn echt hele hoge bergen met zand. Die straks dan weer uh, richting de zee moeten. Maar dat wordt een andere keer. Lendertje doet dit uh, niet alleen. Want ik fietste hier net naartoe. En toen zag ik eigenlijk al... Uh, ter hoogte van uh, Cosmico. Ja. En uh, ons zag ik al uh, ook een stuk of vier, vijf shows. Allemaal hetzelfde bedrijf, hè? Ja, het is allemaal hetzelfde bedrijf. Ja, we zijn nou met, uh, vandaag zijn we met z'n zeven uh, bezig om het uh, een beetje voor elkaar te krijgen vandaag. Het is allemaal familie? Ja, allemaal familie, neefjes, ja. ja, ja. En allemaal heten ze Leendert? Nee, dat niet. Dat oh. niet. Wel, uh, wel allemaal paap bijna, maar uh, nee, niet allemaal Leendert. Nee. En... Hoeveel uh, heb je nog te gaan? Want het is vandaag een uitzonderlijk mooie dag. Uh, iedereen staat te popelen natuurlijk om te beginnen. Maar hoeveel stukken van dit soort strandplekken, plekken moet je nog doen? Nou, ik denk nu nog, Nou, ik denk rond de 30 nog uh, na het weekend. Oh, nou, dat, uh, dat is een aardige klus. En je zegt, ik moet ook nog uh, strandhuisjes doen. En ik moet ook nog uh, in Armuiden aan de slag. En Bloemendaal, wat moet je daar allemaal doen? Ja, op, uh, op een maand doen we alleen het schuifwerk, want er zijn allemaal vaste pavioens. En de strandhuisjes gaan erachteraan, maar dat is allemaal aprilwerk. Uh, ook hier op Zandvoort is april voor de strandhuisjes. Uh, Bloemendaal doen we wel de pavioen nog helemaal opbouwen en ook het zand wegschuiven. Uh, maar die gaan altijd iets later dan Zandvoort. Dus ja, we hebben, we hebben nog drugs hard, ja. Nou, uh, ga je wel eens op vakantie? Nou, proberen we wel, maar ik ben er nu nog niet naartoe gekomen. <laughs> nee, nee! En mochten we nou uh, volgende week, want nu is het weer echt prachtig, de zon komt nu uh, boven de duin uit. Uh, ja, je hoopt het natuurlijk niet, maar stel er komt volgende week uh, een grote storm. Wat dan? Kan alles heel opnieuw? Ja, daar moeten we even niet aan denken, maar uh, ja, dan is het gewoon nog steeds vol gas en dan pakken we de zon nog weer erbij. Ja, en we doen we wat we kunnen, ja. dat is het. En normaal op dit stoeltje, ik zit nu op een klapstoeltje naast Leendert in de Shovel. Lekker warm trouwens. De radio stond net gezellig aan. Um, normaal zit hier je zoon, Leendert, ja. natuurlijk. Ja. Uh, die zit nu in groep 6. En uh, ik neem even zijn plek in vandaag. Uh, Leendert wil denk ik dit ook wel gaan doen later, hè? Ja, hij zegt van wel. Hij is wel heel enthousiast mee. Ik hij, uh, hij kan het niet rustig uitstappen of gewoon alleen zit op mijn stoel en dan zie ik verdwijnen. Dus uh, ja, hartstikke leuk, joh. Hartstikke ja. leuk. Je moet er eigenlijk ook wel gevoel voor hebben, hè? want uh, jij doet dit ook al sinds dat je kind bent, denk ik. Jij hebt het ook geleerd van je vader en je opa. En uh, ja, uh, hoe leer je dat eigenlijk? Want ik zou denk ik al vandaag, als ik het even mag overnemen, al in het zand vastzitten, denk ik. Ja, ja het, is ook wel, het is ook niet altijd heel makkelijk en uh, je moet er wel gevoel voor hebben, dat is belangrijk. En je moet gewoon rustig zijn. En als je rustig en het gevoel ervan hebt, ja, dan komt het vaak. Komt het ook goed. Niet altijd, maar vaak. Voor de meeste komt het goed. Ik hoorde net van uh, Jim Keur. Die zei nog uh, ja, dat je ook nog belangeloos uh, allerlei dingen doet. Zelfs laatst natuurlijk met uh, de, de kotter uit Hemhuijde. Maar uh, uh, laatst ook nog van de renningsbrigade. Uh, de Sea Tracker. Ja, de ja, Renning Maatschappij. En dat is uh, zo'n grote sea track waar ze een uh, grote boot mee lanceren. En toevallig wordt het de laatste rit, want ze hebben nu een nieuwe. En toevallig bij de laatste rit uh, <coughs> kwamen ze vast zitten ook. En uh, ja, dat hebben we hem, uh, met z'n drieën eruit getrokken. Oh, en gelukt dus. En zeker gelukt, ja zeker. Oh, ja, ja. Nou, dat geeft wel heel veel voldoening dat je met ze kan helpen, want je hebt laatst ook nog een politieauto moeten redden. Ja, ja. s'avonds later op politieauto daar bij Panassia. die zat ook vast. En die hebben ook uh, eruit getrokken. Ja, dat gebeurt ook om het uh, nou, regelmatig wil ik niet zeggen, maar ze nu en dan wel. Ja. En dan uh, denken ze, hé, hey, uh, we moeten even de gebroederspaar bellen. Die zijn de uitgewezen personen die ons kunnen redden. En je hebt een tijd geleden, had ik vroeg laatst, van, met al dat uh, wegschuiven van het zand, ontdek je wel eens iets bijzonders ertussen, want het zijn behoorlijke lagen. Um, maar hier nog niet, hè. Hier heb je nog niet iets ontdekt, maar laatst heb je wel iets bijzonders ontdekt, vier jaar geleden ongeveer. Nou, even die van die, uh, van die zwijntjes. Nee, dat is een jaar of tien geleden, denk ik. Oh, en die waren aangespoeld van een bootafje. Ja. Dus dat zijn wel heel uh, ja, ja, bijzondere Kruis. dingen. Ja, precies. Ja. Ja, dus uh, maar verder niet, nou, niet echt hele gekke ding. Geen ringen, uh, kettingen, brillen. Al die nee, nee. nee. En uh, ja, wat vind je nou eigenlijk wel het leukste van dit werk? Vind je het leuk dat je het zo met je familie kan doen? Uh, hebben jullie überhaupt een pauze? Of is het gewoon. Uh, Non-stop doorgaan? Nou, in deze drukke tijd is het uh, in show voor een bakje koffie en een broodje eten. Hè? Want daar heb je gewoon eigenlijk nagenoeg geen tijd voor. Maar normaal gesproken probeer je wel even een lunchje te pakken met z'n allen. Dan zit ik met z'n allen in de keten. Ja. ja, dat hoort er wel bij. Maar ja, in dit soort drukke tijden en dagen dan lukt het niet altijd. Ja. ja. En heb je ook wel eens dat je denkt: oh, nou, dit vind ik eigenlijk het minst leuk aan mijn werk? Nou, het minst leuke is wat je net uh, al zelf aangeeft. Als het dan opeens volgende week gaat stormen en we hebben dit net klaar en je kan weer opnieuw beginnen. Ja. Waar eigenlijk al weinig tijd is, dan dat is dat uh, wat minder leuk. Ja. En uh, jij bent eigenlijk dus ook wel de opleider van, want ik zie daar aan de overkant nog een, een neef van je. Ja. Hij is uh, een stuk jonger, zo te zien. Hij doet het hartstikke goed. Maar uh, hij heeft het bij jou weer geleerd. Of moeten ze dan echt wel nog uh, iets van de opleiding volgen of uh, certificaten halen? ja Ze moeten wel zetten op houden, maar deze jongens hier gaan eerst met ons mee. En dan kunnen ze gewoon echt leren wat er hier echt gebeurt. Want uit ah, het boekje is het altijd uh, toch iets anders dan in de praktijk. En uh, wij doen het liefde vanuit de praktijk. Dat het is gewoon uh, ja, zeg maar met de papleefelord oortuigen ingegoten. Ja. Ja. ja, hij heeft een iets uh, snelle vaart, zie ik. <laughs> hij vaast. Ja. Ja. En uh, jullie hebben ook wel echt prachtige shovels. Uh, en, en ik zag nog andere soorten uh, type voertuigen. Want dit is dan echt voor het wegslepen of wegduwen van het zand. Wat heb je nog meer voor uh, uh, voertuigen eigenlijk in de zit? Ja, we hebben eigenlijk allerlei voertuigen. Ook grote vrachtwagens voor het zand weg te rijden. Tractoren om het zand weg te rijden. En ook voor in de zomer het strand te reinigen. En uh, wat je net zegt, andere voertuigen die je net zag, dat zijn uh, graafmcine, gewoon kranen noemen ze dat eigenlijk wel. Ja, die zijn eigenlijk weer voor de kleine, een klein beetje fuelwerk om uh, een bouwputje te maken. En uh, langs het draad weg te halen, dat soort dingen. Hebben de strandpachters dan ook nog hele specifieke wensen? Nou, de een het is allemaal wel verschillend. En de een heeft het mooi vlak met de betonplaat en is het best wel makkelijk. En de ander weer meer bewerkelijk met schotten en een bouwpuntje met een stalen ring en dat soort dingen. Ja, dit, het is wel een beetje verschillend in variatie. Ja. Maar kijk eens wat er een uitzicht. Oh ja. Je moet niet laten afleiden hè, door, uh, door de zee. Dat je dadelijk uh, hier de berg afrolt. Uh, oh. <laughs> nou, het is echt heel erg leuk. Ik word er ook wel echt heel rustig van. Ja, dus, uh, ik snap wel dat jij dit heel erg leuk vindt en ik ben blij dat ik hier even zo uh, toch nog lekker warm hier in die cabine zit en je zit hartstikke ruim eigenlijk. En de strandhuisjes in Bloemendaal, wanneer uh, gaat dat dan gebeuren? Nou, Bloemendaal beginnen we ook eerst met de polvoers, dat gaat ongeveer vanaf de 12 e februari beginnen we daar meestal. Okay. En de huisjes gaan dan allemaal achter de huisjes, in principe gaan alle huisjes rond uh, april. Oh, in, okay. dit, in dit geval gaan ze een beetje net na de paas, want het valt heel vroeg. En dan, uh, ja, dan gaat in april, uh, is dat in uh, april aan de beurt. Dus dan heb je nog even de tijd, gelukkig. En uh, ik, ik denk dat jij echt hartstikke druk nog hebt, dus ik ga jou uh, lekker aan het werk laten. Ja, dankjewel Carina voor het interview met Leen het Paap. Vanmorgen van de Gebroeders Paap. We kennen ze allemaal wel, die gele shovels die rondrijden hier. En nou is het toch wel leuk om een keertje iemand op de shovel te horen. En dat is alleen het Paap himself, die we even in gesprek horen met Carina Veren. En dan weten we ook wat het werk van de Gebroeders Paap allemaal inhoudt... en wat ze allemaal meemaken zo op het strand. Leuk om dat een keertje te horen... De gelegenheid kregen we hier bij de Zonvoortse Radio. En hier is Adiva... Single, hè? Deze van uh, Raccoon. En een nickel voor goodbye. We gaan weer naar Velsen Zuid en dat betekent uh, tijd voor de tweede helft, de wedstrijd MUU de SV Zandvoort. Hoe is het daar, Piet? Welkom terug. Goedemiddag, we zijn weer terug in de tweede helft. We zijn een minuutje of 10, 12 bezig nu. Uh, we begon, uh, we zijn de eerste mededeling is dat onze uh, Nigel Berg in de tweede helft in de kleedkamer achter is gebleven. Die uh, heeft een schouderblessure en die is vervangen door Dex takker Dus Dex die staat in het midden van de verdediging in de plaats van... En Koen is een plaatsje opgeschoven, Koen ze naar voren. Vlak na rusten toch wel een hachelijke situatie voor ons doel. aan het Doefent, maar uh, onze keeper Mickie uh, Groot die wist uh, deze bal toch uh, net te redden. Dus het is nog 1-0 in het voordeel van Emuiden. Momenteel is het een beetje aftastend alle kanten op, en ik hoop dat voor wel een beetje de overhand gaat nemen nu, want de wind is in de rug nu, dus we zouden, en gezien ook de veldbezetting, moeten we dit gewoon eigenlijk, ja, we moeten het gewoon kunnen pakken, maar ja, dat is altijd een beetje, als je clubman bent, wil je dat graag, maar de omstandigheden laten we dat niet altijd toe. We zijn wel steeds in de aanval, we hebben ook wat corners gehad, Fernando is aardig in de aanval, en ook uh, onze De Haan is ook actief. Het is een rommelig, rommel allemaal, maar het is ook een redelijk publiek langs de lijn. Ook veel Amuiden-supporters. Het is echt wel een leuke wedstrijd. Maar het is nog steeds 1-0. En uh, nou, als er wat te melden is, dan kom ik terug naar, uh, met mooie berichten, hoop ik. Ja Piet, want uh, ja, we hadden je net ook al een paar keer in de uitzending. En toen had je het erover dat het uh, doel is uh, de na-competitie uh, spelen. Dus uh, ja, dan zouden we eigenlijk wel met uh, is de huis moeten van deze wedstrijd. Nou, verlies is niet goed in ieder geval. Nee, oké. Okay, nee, dat is helemaal niet goed. Dus, dus, dus moeten we, echt, uh, we moeten echt duren. Maar, maar we zijn nogmaals, we zijn er niet verslagen. We hebben nog ruim een half uur te gaan. En uh, we, zijn, uh, we gaan het ons best doen. Zeker. Best. We bekijken het positief. En jij blijft het volgen. Ja, en als er wat is, dan uh, bemeld ik me. Uh, helemaal, helemaal goed, Piet. Dank je wel eh, voor zo, dit moment. Hoi, hoi. Tot straks. Hoi, hoi.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 Silence, I can hear your voice through all of the noise yeah. Get longer I will follow you Never let you go en Marshmallow samen met uh, Pink en uh, Sting. joh de single Dreaming. Nou, we dromen er niet van. Het gaat ook daadwerkelijk gebeuren. Over een weekje is het uh, weer uh, carnaval. En met name in het uh, zuiden van het land uh, wordt dat uh, uitgebreid uh, gevierd. Terwijl wij vroeger in Zandvoort ook uh, heel veel aan, uh, carnaval deden. Maar dat is uh, wel een beetje verwaterd. Wat we wel hebben is kindercarnaval. En dat vindt uh, zondag 11 februari plaats in Theater De Krocht... Het is een heel groot kindercarnaval en uh, alle kinderen uit de omgeving... mogen aan dit uh, kleurrijke feest uh, gaan meedoen. De toegang is helemaal gratis. Kom verkleed en doe mee aan de Playback Show. Dans mee, laat je sminken. Het wordt één heel groot feest. Dat is op uh, zondag 11 februari aanstaande. Nog een hoogtepunt van de middag trouwens... is het uh, veroveren van de ballonnen die overal hangen. Dus uh, ga zeker een kijkje nemen in gebouw krocht... En voor drinken en wat lekkers wordt uiteraard gezorgd. En de afloop uh, krijgt uh, ieder kind uh, die uh, langskomt tijdens het kindercarnaval. een cadeautje mee naar huis. Nou, dat zijn uh, mooie berichten over het uh, kindercarnaval. Wat dus uh, 11 februari, zondag 11 februari, plaatsvindt. in gebouw De Krocht hier in Zandvoort. Over carnaval gesproken, hmm, dit lijkt wel een beetje op carnaval. Vrijdagavond half zeven. Ram kapot, de piep is leeg De ganse wijk werd deur een puff, dat is wat ik, ik zeg Voel de test dan weer trillen huh? Wat de g, is dat al koud? Nou voor u dan, maar echt hier lefjes. Weinig zin, ik werd al. Ik woon niet gewoon. ik blief niet lang ik Ben zo al weg, oké okay. Nog hier dan het ging van braaf, nog duizend, nog blokken Ik wier gek, Josboek op me shocken. Het ging van lief, nog lachen, nog... Naar... Zij, mevrouw, dus, wat een glorie, vet geluk! Maar helemaal dacht, viel het niet tegen: borst en kies en nog meer bier. Het is mij nog de kop gestegen, met de wat, ik bleef hier. Ik woon niet gewoon, ik bleef niet lang, ben al weg, oké. Okay. Nog een dag, het ging van braaf naar bed, naar brokken. Ik weer gek, gans koekoek me chokken. Het ging wel lief, me lachen, naar lallen. Dus met z'n tweeën, meer elk met z'n allen. Boom! Vaste loven, dinsdag Stieve Kneuk een holte kop. Laat die boeren moes maar schieten De vaste loven zitten erop Maar in mijn boek blijft wel wat juxen Ik bleef niet dus, ik moet gewoon. Dus ga ik nog heel even kijken Drie keer hoe het het gegaan Ik wil niet gaan, ik bleef niet lang Ik ben zo weg, oké okay. Nog hier en dan Het ging van braaf, naar beter naar brokken ik als ja, doe ik ook mijn shaken, het ging van lief, mijn lachen, naar lallen. Us met z'n tweeën, met elf met z'n allen.